brandse met het NOS-journaal... Bij de meeste bevrijdingsfestivals schijnt inmiddels de zon. Verschillende festivals zijn vanwege het slechte weer later begonnen dan gepland. In Almere gaat het festival op één van de twee locaties niet door. De feesten in Oldenzaal en Barendrecht zijn helemaal afgelast. Het bevrijdingsdefilé in Wageningen begon wat later vanwege het weer. Minister Dijsselbloem nam het defilé af. Ook de Canadese premier Harper was bij de parade. In een toespraak benadrukte hij het belang van herdenken. Opnieuw heeft zich in de Verenigde Staten een republikein kandidaat gesteld voor de presidentsverkiezingen van volgend jaar. Het is de 59-jarige oud-gouverneur van Arkansas, Mike Huckabee. De voormalige dominee is erg populair bij gelovigen en staat bekend als sociaal-conservatief. Huckabee was in 2008 ook al in de race om de republikeinse presidentskandidaat te worden. Hij eindigde toen als tweede na John McCain. Het Franse parlement heeft een wet aangenomen die het mogelijk maakt voor de inlichtingendiensten om meer informatie te verzamelen. De socialistische regering noemt de wet noodzakelijk met het oog op de nieuwe technologische mogelijkheden tot communicatie. Tegenstanders zeggen dat de wet een gevaarlijke uitbreiding van de controle op mensen mogelijk maakt. De president van Burundi mag voor de derde keer meedoen aan de presidentsverkiezingen. Dat heeft het constitutionele hof van het land bepaald. Al ruim een week wordt er massaal gedemonstreerd tegen een derde termijn voor de president. De grondwet van Burundi staat twee termijnen toe. Maar de president wijst erop dat hij de eerste keer door het parlement is benoemd... en de tweede keer rechtstreeks door de bevolking is gekozen. Daarom vindt hij dat hij zich nogmaals kandidaat mag stellen. Het weer, de zware onweersbuien zijn naar Duitsland weggetrokken. Daarmee is ruimte voor de zon gekomen. Er staat een vrij krachtige tot harde wind uit het zuidwesten. Vannacht op de meeste plaatsen droog bij minimaal 9 graden. Morgen in de loop van de dag enkele buien en een flinke wind. Het wordt dan zo'n 15 graden. Dit was het NOS-journaal. Verkeersupdate. verkeersupdate. De John van de ANWB.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 We may.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 Try to keep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 almost spencer het ritme van zandvoort, zandvoort. op 106.9 punt fm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 Dan reist de levensgrote vraag: Is de liefde minder groot? En het sprookje van de Prins op het is veel te vroeg voorbij, want de passie is bedaard.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 Make me And you give me all of you Give you all